Simon Baird, do you Zo plezier, die seven-up met Baileys, dat was misschien wat dom. Iedereen nu aan de kant, want ik moet even krom. Waar mag ik over even hi-ha-ho? En mag ik dan bij M even hi-ha-ho? Waar man mag ik over even hi-ha-ho? Zo ja, dan blijven wij nog even hi-ha-ho. Life is better.